3 uur. Christian Bodebakker met het NOS Journaal. Een vijfde van de huisartsen weigert wel eens patiënten in strijd met de eigen regels of de mededingingsregels. Dat blijkt uit een enquête van de Autoriteit Consumenten Markt. Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is, de praktijk te vol is of als er bijvoorbeeld oneenigheid is over euthanasie. Bijna de helft van de ondervraagde artsen weet te weinig van dat soort regels. Ze weigeren patiënten bijvoorbeeld omdat ze met collega's hebben afgesproken... dat ze het werkgebied verdelen... of omdat ze geen zin hebben om ontevreden klanten van collega's over te nemen. De man die vanochtend in Os op straat werd doodgeschoten... is 43 en van Turkse afkomst. Hij had een eigen schoonmaakbedrijf. Het slachtoffer was geen bekende van de politie. Hij werd kort voor acht uur vanochtend doodgeschoten... op een parkeerplaats in het westen van Os. De dader is nog altijd voortvluchtig. Het ruimere kinderpardon geldt ook voor kinderen... die geen beroep hebben gedaan op de oude pardonregeling. Ze hebben twee weken de tijd om zich te melden. Dat is besloten omdat sommige kinderen... zich nooit voor het kinderpardon hebben gemeld... omdat dat volgens hun advocaat zinloos was... terwijl ze nu wel voldoen aan de voorwaarden voor het ruimere pardon. De IND weet niet om hoeveel kinderen het gaat. Advocaten denken om enkele tientallen, hooguit een paar honderd. Die komen bovenop de 700 kinderen die sowieso een herbeoordeling krijgen. Programmamaker Peter van der Vorst wordt de nieuwe inhoudelijke directeur van RTL. Hij volgt er Erland Galjaard op, die naar Talpa is vertrokken. Volgens RTL wordt Van der Vorst verantwoordelijk voor alle inhoud op de zenders en digitale consumentenplatformen. Van der Vorst werkt al 25 jaar voor RTL. Als presentator is hij vooral bekend van showbiz-programma's als RTL Boulevard en Van der Vorst ziet sterren. Het weer, periode met zon, maar lokaal ook nog een bui. Het is 7 of 8 graden. Morgen bewolking, maar ook zon en minder wind. Het wordt dan opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit zijn we in de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het is even na drie uur op deze zaterdagmiddag of de maandagmiddag als je naar de herhaling luistert. Je de single van Alita Adams en The Window of Hope. Een leuk plaatje uit de jaren negentig. Inderdaad, het tweede uur weer. En als ik naar de televisie links kijk, zie ik Nederland 1, 2 en 3 tijdens het WK-afstanden. Ja, want terwijl wij met Jackie in gesprek waren, wordt er natuurlijk ook geschaadst in Insel, de WK-afstanden, want Kaif voorbij. Heeft op de derde dag van het WK afstanden goud gewonnen op de 1000 meter. De Nederlandse schaatser klokte een tijd van 1.07.39. En dat was goed voor de hoogste treden op het podium. Het zilver ging naar Thomas Krol en Kjeld Nuis greep naar Brons. Dus weer een volledig Nederlandse 1-2-3. Goed, terug naar Zandvoort. Terug naar Zandvoort op zaterdag, het tweede uur. Wat gaan we in de tweede uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier het vaste uh, item. De evenementenagenda, want er is natuurlijk van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort, wat uw aandacht verdient. Eh, we gaan uh, over een, uh, nou, denk over één of twee platen weer schakelen... met Monnikendam, want daar is uh, de wedstrijd uh, Monnikendam 1... tegen SV Zandvoort aan de gang. Vooralsnog een, de 0-0 stand. En we gaan straks bellen met Jan van der Leden tegen het eind van de tweede eerste helft over het hoe en waarom en uh, zeker waarom er nog niet gescoord is. Ik zou zeggen, uh, en natuurlijk hebben we veel Zandvoorts nieuws. Geen kort nieuws, maar wel nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, al 29 jaar jong, ZFM. En als je naar deze twee mannetjes wil kijken... de vrouwen <laughs> zijn inmiddels weer weg, dus <laughs> ja, ja, die pech, die die dalen, die pech dalen, heb je dan weer. weer. www.zfm-live.nl Kijk je live mee op het Mediapark van ZFM, uh, hier aan de Tolweg 10A. En dit is ook zo leuk hier van dit moment uit de EBD. Hier is Panic at the Disco. de ziel van Panic at the Disco en High Hopes. Een ja, plaatje wat je vanavond ook alweer gaat horen tussen 7 en 9. De Euro Breakdown van uh, CFM met Mike Buyle. We gaan nu weer uh, live schakelen met Monnikendam. We zitten zo'n beetje nou, zo rond het einde van de eerste helft. Jan van der Leden is bij de wedstrijd aanwezig. Goedemiddag Jan en volgens mij is er wel het een en ander gebeurd daar. Hallo Rob, er is inderdaad wat gebeurd. We zitten nu in de 38e minuut. Um, gedurende de wedstrijd, de eerste helft, bleek eigenlijk wel dat Monnikerdam, wat uh, toch wel met Winkje meespeelde... ...heel veel moeite had om de bal in de ploeg te houden. Er waren heel veel onzorgvuldige passes En je zag dat bij dat kortere spel en lagere, de bal laag houden, beter in de wedstrijd kwamen. En dat was ook leuk. En we kwamen ook op 1-0. Net, uh, net een minuut of zes geleden, een schuiven van Koen, Koen de Gielsen... Onhoudbaar voor de keeper, 1-0. Echter, twee minuten later was het uh, Milan die een, een spits vastpakte en we kregen een penalty tegen. Ik begrijp het al 1-1. Hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen, we zijn zeker niet slechter. en ja, Misschien wel een beetje win, net zoals vorige keer, niet te hopen, maar de tweede helft met windje mee belooft natuurlijk wel uh, wat goeds te uh, worden. Ja, het zou wel mooi zijn als we inderdaad uh, weten te winnen vandaag daar in uh, Monnikendam. En wat zou dat voor de stand betekenen als we vandaag gaan winnen? Nou, we staan, op dit moment staan wij vijfde. We staan, uh, we staan tweede in de periode waarvan Monnikendam eerste staat. Maar Monnikerdam heeft de eerste periode gebracht. Dus als wij deze tweede plek vast kunnen houden, dan gaat de periode automatisch naar ons. Oké, okay, dat zou mooi zijn. Dat zou wel lekker zijn, ja. Maar... Er zijn vijf ploegen die op 20 punten staan. En wij staan op dit moment dan ook uh, vijf dit met 20 punten. Dus de drie punten die we erbij kunnen gaan pakken, dat is wel heel belangrijk. Dan komen we een beetje om als van die andere groep. Oké, okay, nou in ieder geval op dit moment uh, een gelijkstand. Eén tegen één. En we gaan zo uh, richting uh, de rust. En daarna komen we weer bij je terug. Uh, Jan, dankjewel voor dit moment. Oké, okay, graag gedaan. Okay, Tot zometeen. Jan van der Leden daar uh, live uh, in uh, Monnikerdam. Inderdaad een uh, gelijkstandje op dit moment. Dus werk aan de winkel voor SV Zalvoort. In dit tweede helft van de wedstrijd. Die we uiteraard weer live gaan verslaan. Disco klassieker van uh, Chemise en She Can't Love You. Ja, je zei het straks al, uh, Albert-Jan, dat uh, startkapitaal van uh, 5 miljoen uh, euro... dat uh, wil de regering niet geven, niet aan Sanford en niet aan Assen. Ze zeggen van, uh, ja, het is een commercieel uh, evenement... en het moet maar gewoon door het evenement zelf betaald worden. Maar er is wel een meneer die zegt van, uh, daar ben ik het niet mee eens. Ja, dat is hot nieuws, maar het gaat hele programma wel in de war... Uh, wat ik vanmiddag voor de Pittsburgh Report had klaarleggen. Uh, maar jij doelt op uh, Jan-Peter. Jan-Peter, ja. Jan Peter. Want uh, Balkenende betreurt kabinetsbesluit Formule 1 Grand Prix. Oud-premier Jan-Peter Balkenende vindt het jammer... dat het kabinet geen geld steekt in de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. Dat zei hij uh, in de Nationale Autoshow op BNR Radio. Eerder deze week maakte minister Bruins namelijk bekend... geen geld te willen in, uh, te investeren in een mogelijke terugkeer... van de Dutch Grand Prix. Balkenende zelf, groot autoliefhebber... Betreurt dit besluit. Hij noemt het organiseren van de Formule 1-race... van belang voor Nederland. Je hebt dit soort grote evenementen nodig, aldus Jan-Peter. De oud-premier heeft geen voorkeur voor een race in Zandvoort of Assen. Ik hoop sowieso dat er een Grand Prix komt. Zandvoort heeft historisch gezien de achtergrond. Dat is een voordeel, maar ik vind het belangrijkste... dat het naar Nederland komt, aldus Balkenende. Hij hoopt dat het bedrijfsleven genoeg geld bijeenbrengt... om de race te organiseren. Nou ja, eind maart weten we daarop meer. Ja, en uiteraard zijn wij het met hem eens, toch? Volledig. Volledig met hem <laughs> eens. Kom op met die 5 miljoen. Nee? Kom maar ja. op. En dan uiteraard maar hopen dat het doorgaat... in 2020, een Grand Prix Formule 1 hier op het circuit van Zandvoort. En kom vlieg met me mee. Ja, morgen is het een uh, mooi feest uh, hier in, uh, in de studio. Vandaag 29 jaar jong. ZFM, en uh, morgen het Open Huis. Ja, van morgenochtend 10 uur af tot 6 uur s avonds. Zoals gezegd, uh, ZFM maakt al 9. Uw lokale zender maakt al 29 jaar radio in Zandvoort. Wat ooit een illegaal radiostation was, is nu een gewaardeerde organisatie. dat, meer, dat niet meer weg te denken is uit Zandvoort. Morgen willen we u graag laten zien dat het zich een nieuw imago heeft aangemeten... met een nieuw en modern logo en kleurstelling. En dat ZFM wil verjongen. Morgen, zoals gezegd, bent u tussen 10 uur s morgens en 6 uur s'avonds... van harte welkom in de studio aan de Tolweg 10A... waar de open dag met een acht uur durende live marathon-uitzending... luister zal bij, uh, bij worden bijgezet. Een groot aantal presentatoren, dj's en technici... zullen aanwezig zijn om u het een en het ander uit te leggen. maken is namelijk leuk en spannend. Tijdens de open dag kunt u volop informatie aangaan het maken van radio krijgen... en zien wat erbij komt kijken voor een live-uitzending. Misschien is het wel dé gelegenheid om te proeven... of u zelf een presentator, dj, knutselaar of techneut zou kunnen worden. Er worden intern allerlei cursussen hiervoor aangeboden... Alle medewerkers van ZFM zijn vrijwilligers die door een enthousiast bestuur worden ondersteund. We zijn aan het veranderen, we willen met onze tijd mee. Er zijn diverse nieuwe dingen die een enthousiast team uh, op poten uh, uh, zal worden gezet. Zo hebben we een nieuw logo en nieuwe kleuren voor onze presentaties in de media geïntroduceerd. Al dus voorzitter Maaike Koper, die haar hart verpand heeft aan uw Zandvoortse radio. ZFM heeft naast radio ook de mogelijkheid om via een totaal vernieuwd tekst-tv... een app, Facebook en een uitgebreide website Nieuws over Zandvoort te delen. Ook daar kunt u als vrijwilliger deel van uitmaken. Gaat u dus morgen uh, kijk, bij ons komen kijken... tijdens de open dag van uw enige echte lokale zender. U weet niet wat u ziet en hoort. Neem uh, er uitgebreid de tijd voor en laat u zich overal informeren. Wellicht komt er een nieuwe hobby op uw pad. En ZFM is tevens, mediapartner van de Zandvoortse Courant en NH Nieuws. Morgen van 10 tot 6 Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd door het wapen van Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En wij zijn er ook bij, hè? Ik zou zeggen, tot morgen. Tot morgen, want wij zijn er <laughs> tussen 2 en vier... Uh, ook op de radio te beluisteren met Zandvoort op zondag. Tot morgen. Dag. She's right though. At night, she's screaming. I'm on my mind. I'm on my mind. She'll make you curse. Een groot hit van dit moment, die is juist te horen. Het is half vier, daar gaan we met de evenementen voor de komende dagen, Albert Jan. <laughs> ik dacht, die draait nog één plaatje. Nee, goed, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oké, okay, ik heb het allemaal net op tijd allemaal weer voor, de, voor, voor me liggen. Goed, uh, allereerst de tentoonstelling. We gaan naar Zandvoort en dan hebben we het over het Zandvoorts Museum. Een digitale reis van verleden naar heden, nog tot 16 maart in het museum te bezichtigen. Het bestaat uit een drietal onderdelen. De tentoonstelling al is de reis naar Zandvoort. En dan het panorama Zandvoort. En ook is Stefan de Groot, een multimedia kunstenaar uit Haarlem... met meer dan 25 jaar ervaring... vertelt hij verhalen in tekst, beeld en film. Dat allemaal nog tot 16 maart in het Zandvoort Museum. De tentoonstelling We Gaan Naar Zandvoort... Uh, vanmiddag, vanaf 4 uur, bent u van harte welkom in de Halterstraat 55... voormalige lingeriewinkel van Kroon. Daar zit momenteel uh, het atelier. Wolfgang Stein nodigt u uit... om uh, de opening van het atelierruimte- en spiritueel centrum mee te maken. Dat is vanaf 4 uur en het is in de Halterstraat 55. Opening, feestelijke opening van het atelier. En zoals gezegd, morgen natuurlijk open huis bij ons voor makers, adverteerders, luisteraars, eh, kijkers. U bent van harte welkom vanaf morgen vanaf 10 uur tot 6 uur... hier aan het Tolweg 10a in ons Mediapark... om eens te kijken hoe radio gemaakt wordt... te praten met technici, bestuursleden, presentatoren, presentatrices. U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje. Wordt gezorgd. Gaan we naar 15 februari. Dan is het weer tijd voor de kinderdisco. Het thema is feest. En dan heb ik het over Pluspunt Noord. En dat begint die 15e uh, allemaal om 7 uur en duurt tot 9 uur. Gaan we naar de 17e, dan is het de tijd voor Classic Concerts en wel een pianoconcert van Jaap Stork in de Protestantse kerk. En dat begint die 17e allemaal om 3 uur. Gaan we naar 23 februari, dan is het cabaret aan zee. Gelukkig wij, de frisse wind. Theater de Krocht, aanvang 8 uur. Cabaret aan zee op de 23. februari. Theater de krocht en dat begint om 8 uur. De 23e gaan we allemaal weer naar het circuit, want dan is het de tijd voor de Short Rally. Een prachtig race gebeuren. En dan uh, hebben we op de 28e de traditionele regenboogborrel voor jong en oud in Grand Café XL. Dat is om half zes tot half acht. Gaan we even een dagje, even iets verder. 2 maart, de uh, Final Four. Dat is op, uh, de, op zaterdag 2 maart zal de circuit Zand voor de Final Four worden verreden. De vier uur durende wedstrijd is de finale race van het Winter Endurance Kampioenschap 2018-2019. Verschillende coureurs rijden doorgaans nog volop om het kampioenschap en elk punt kan van belang zijn. 2 maart Final Four uh, circuit Zandvoort. 10 maart wederom naar het circuit Automax Street Power. En uh, zondag 10 maart trapt traditioneel Automax Street Power weer af komen de editie weer volop actie op het circuit... en volop moois te bewonderen in de show paddock. Dat op 10 maart tijdens de Automax Street Power. Eind maart een prachtig sportief weekend... met drie gigantisch mooie evenementen. En allereerst op 30 maart de 30 van Zandvoort... voor wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. En uh, dat is prachtig georganiseerd door Le Champion... de 30 van Zandvoort. Een ideaal wandelevenement. Gaan we naar die zondag? Dan hebben we een tweetal evenementen. Allereerst de Omloop van Zandvoort. Dat is een uh, spectaculaire fietstocht. En uh, dan ook die dag hebben we ook de Runners World Zandvoort Circuit Run. Kijk voor meer informatie even op www.omloopvanzandvoort.nl. www.omloopvanzandvoort.nl. Zoals u hoort, genoeg te doen en activiteiten in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Je hebt ons weer goed op de hoogte gebracht, Albert-Jan. Dank je wel daarvoor. Dat was het de evenementen. Agenda ook na te lezen trouwens op uh, zfmzandvoort.nl of de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Want uh, je kan onder meer kijken naar de webcams die beschikbaar zijn... en luisteren naar de radio en de laatste nieuwtjes... direct op je telefoon of tablets. Je vertelde net uh, dat uh, uh, Jan-Peter uh, er niet helemaal blij mee is... dat hij uh, 5 miljoen voor het uh, circuit uh, er niet komt. Maar dat geldt niet alleen voor Jan-Peter Bak... en ook uiteraard voor onze eigen Zandvoortse burgemeester. Ja, burgemeester, niet, mij vindt het dan ook jammer... Uh, dat het Rijk niet wil meebetalen aan de Formule 1 op circuit Zandvoort. Maar ik hoop dat de organisatie er overheen wil stappen. Zandvoort zelf wil ook nog wel een duit in het zakje doen. En wat dat allemaal betekent... Dat uh, vertelde hij aan onze collega's afgelopen week van NHTV. Uh, volgens mij vraagt de Formule 1... de commitment van alle overheidslagen... Nou, die hebben ze ronduit zonder voorbehoud. Dat is al belangrijk. En volgens mij vinden ze het prettig. En de logica is dat er heel veel geld wordt geïnvesteerd in dit gebied. Dat daar een gedeelte van terugkomt. Dus ik hoop dat ze daar overheen kunnen stappen. Want anders zou het niet door kunnen gaan. Dat is dan het risico inderdaad. Maar nogmaals, ik weet dat niet, want ik zit niet aan de onderhandelingstafel. Ik had het prettig gevonden als de Rijksoverheid 1 of 2 miljoen, zeker als opstartkosten, had kunnen faciliteren. Maar dat is hun verantwoordelijkheid. Maar wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat zowel het Rijk als de provincie hebben gezegd... Ja, we hebben een goed gevoel bij de Formule 1 en we gaan heel veel faciliteren om dat mogelijk te maken, zonder dat we nog een keer een zak met geld erbij zetten. En onderschat niet dat het mogelijk maken in de zin van vergunningen, veiligheid en dergelijke, uiteindelijk is dat ook capaciteit en dat is geld. Zandvoort wil wel financieel bijdragen. Uh, Zandvoort wil ook dingen mogelijk maken. En wij zijn aan het nadenken. Mijn broeder, in die... hoeverre we daar nog bovenop een bedrag gaan uh, doneren. Maar laat dat ook helder zijn, dat zijn geen miljoenen. Dus... Waar moeten we aan denken? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Want de wethouder die dit voorbereidt, die is daar nog over aan het nadenken. En dan gaat er een voorstel naar de raad. Maar je zou, en dat zie je heel vaak. En zo ken ik ook de provincie en het Rijk. Hier kunnen denken, als je een andere ontsluitingsweg moet hebben. Dat je gelijk nadenkt over wat is in het grotere belang. En dat je dat dan voor een stuk meefinanciert. De kip moet je niet storen, want soms duren dingen net wat langer dan voor de buitenwacht wenselijk is. Maar zolang er geen gepruttel en uh, tromgeroffel komt of een klap erop, nou, dan moeten we toch even rust betrachten. Want stel dat het circuit zegt van uh, we hebben toch echt die miljoenen nodig, dan gaat u samen met het circuit naar, uh, naar Den Haag? Als het circuit dat vraagt, ben ik zeker bereid om mee te gaan. Nog even los van wat de impact is. Om nog eens een keer de verschillende belangen voor het voetlicht uit te brengen. Oké, okay, nou in ieder geval duidelijk dat de burgemeester het ook jammer vindt, Albert-Jan. Ja, en kijk, dan heb je wel gelijk. Een broedende kip moet je niet storen. Nee. Ik bedoel, je moet er niet meer publiciteit en, en, en gaan suggereren... dit, dat, wanneer dat, en zo en zo. Gewoon even achter de schermen hun, dat zij, ieder die belang heeft bij het Formule 1 gebeuren... en in de organisatie zit, rustig hun werk doen. En wij wachten gewoon af en 31 maart weten we, weten we meer. Sterker nog, dan weten we over het gaat lukken of niet. Je moet ook niet te veel geld verwachten van de gemeente Zandvoort. Dat proef ik ook wel uit de woorden van de burgemeester. Want het is toch een, een megaproject. Maar ik ben blij dat Jan-Peter Balkenende ook alweer zegt... Van, ik vind dat die moet komen. Ja, maar het geld moet wel ergens vandaan komen. Dus uh, we, we blijven gewoon die broedende kip afwachten. 31 maart, weten we of het stoplicht op groen staat. Dat we weten we meer. Zo, dankjewel. Dat was uh, het, uh, inderdaad het interview uh, gehouden... door onze mediapartner NH Nieuws. Yes, long, there are mountains that are wait, But we climb a step every day. de single van Joe Cocker en Jennifer Warrens en Up Where We Belong. Zodra gaan we weer naar Monnekendam, naar Jan van der Leden... de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. De muziek op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag als je naar de herhaling luistert. You're the prince and I would die for you. Eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met Jan van der Lede daar in Monikendam. Want als het goed is, Jan, is de tweede helft inmiddels in volle gang. Dit is inderdaad in volle gang. Het is ook uitermate spannend. De wind is nu in ons voordeel en we maken er ook echt wel gebruik van. Uh, alhoewel, de eerste actie was toch voor Daan. Na een vreselijke vernedigingsstraat bij ons... ...stond uh, de spits van Monika stond alleen voor Daan. Die schrok zelf zo hard, en Daan, maar Daan was bijzonder goed. En die haalde de bal van de lijn. Daarna uh, was het onze beurt. Wij kregen we ook een mooie kans door een fout die voorlangs ging. En van later was het Jesse de Haan, een schot die op de paal belanden. De paal, nou, nu is het buurt water die net ingevallen is, die maar gaat gebruik maken van de wind met zijn schoten. <coughs> en, ja, wij trappen eigenlijk de kippen, die maken wij warm. Dat is jammer. Die is niet jammer, het is een beetje toeval natuurlijk. We zijn nu... Nu is weer in de aanval. En, uh, wij komen er terug. Jesse Daan is bijzonder actief. Net zo goed als uh, Roxy dat was. Roxy Groot. Nu is de bal weer aan de andere kant. Uh, de, de, de linksbuiten probeert uh, Jurre Mons uit te spelen. Uh, Koen Michiel is weer aan de lijn. Bert Water nu. Bert Water begint een van zijn solo's. En de bal gaat te hard. Die, bal, die wind die is wel heel erg belangrijk hoor, in deze persoon. Ja, oké, okay, want het is uh, altijd lastiger om de wind mee te hebben dan uh, tegen? Uh, vaak wel. Je moet gewoon heel erg uh, uitgebreid voetbal. De bal laag houden en gewoon niet hard baas. Kort, spel. Kort spelen en dan, maar dan moet het ook. Maar voorlopig gaat het goed. De meeste kansen zijn niet voor ons. En wij hebben eigenlijk al meer kansen gehad als Monnikendam de hele eerste helft. Kijk, dat zijn uh, goede berichten. En laten we ja. hopen dat we ook nog gaan uh, scoren zo dadelijk, als Jan. Er als er wat gebeurt, dan uh, bel ik. Oké, okay, en wij bellen je sowieso rond kwart over vier weer. Dan zijn we weer uh, bij je terug. Is goed. Dankjewel, Jan. Dankjewel. Da daarin uh, Monnikendam. uit de tijd uh, dat je ook uh, de muziek had van de Pointer Sisters, uh, Albert Jan. Die ook niet, klopt. Ja, hoe ja, ja, kom ja. ik erop hè? Ja, hoe kom ik ja. erop? Ja. <laughs> Jodie Jenny Burton en de Bad Habits uit de jaren tachtig. Ja, van de week was het in Salvoort groot paniek. En we hebben ook de landelijke media daarmee uh, bereikt. Ik zat uh, dinsdag en donderdag uh, naar uh, Even Hiernek te kijken en toen zie ik ineens. Uh, de Amsterdamse zandvoorter, laten we hem maar noemen, Sjors Brouwer. Ja, en ik ben blij. Ik bedoel, ook wij doen een, een, een duit in het zakje. Het was me het week wel voor Sjors Brouwer. Jonge, jonge, jonge. Wat, wat, wat een tennis en wat een toestanden. En, en, en dat, dat zijn grote vriend, de oude granaalenvisser, gewoon uh, ja, naar links keek in plaats van uh, over zee, zoals het hoorde. En in eerste instantie zou het beeld ook zo blijven staan, maar toen... En Kees, Kees Verkerk, zeg ik dan. Meneer Verkerk, de, de kunstenaar zelf, ging zich ze ermee bemoeien. En nou kijkt de vriend van George Brouwer... gewoon weer heerlijk rustig voor zich uit over zee. En zo wordt het. En onze collega's van NHTV kwamen de opgeluchte George Brouwer nog even tegen. De Kia Pico. De Kia, de Kia Pico. Dat is een autoreclame, maar goed. In ieder geval, uiteindelijk is het dan allemaal wel weer goed gekomen... En, het is toch ongelooflijk dat je zo'n beeld dan zo scheef zet. Ja, hij kijkt schuin over zee. Wie, ja. zegt, wie verzint nou zo'n tekst? Nou, eerst zei ze dus van, uh, we plaatsen hem weer terug. Zoals hij hoort te staan en later werd het weer teruggedraaid. Maar nou, dit is het interview. Zo, ouwe. Zo hoor je te zitten, hè. Gaan we samen lekker weer even naar de zee kijken. Zo hoor je te staan. En niet andersom. George Brouwer en met hem zo'n beetje alle zandvoorters kunnen weer rustig gaan slapen. De oude garnalenvisser, al 50 jaar een icoon in het dorp, kijkt weer naar de zee. Zo hoort hij, en niet andersom. He? Wat vind je ervan? Wie weer blij? Hartstikke blij is hij. Maar dat was dinsdag wel anders. je draaien ouwe. Het beeld van Kees Verkade was na werkzaamheden wel teruggezet, maar een kwartslag gedraaid. Ja, hier stond hij precies en dan keek hij zo uit over zee. Dan zag je de getijden komen en gaan. Maar nou staat hij zo. Dat kan niet. Hij hoort naar zee te kijken, want het is een visser. Hij kijkt rechtstreeks op die flat daar af. Het was een bewuste keuze, zei de gemeente. Maar daar konden de Zandvoorters niet mee leven. En uiteindelijk was het ook Kees Verkade zelf... die eiste dat het beeld naar zee teruggedraaid moest worden. Je moet respect hebben voor die kunstenaar, meneer Verkade, En voor dit mannetje. Heel simpel. Goed zo. Hier zitten drie tevreden heren. Ik ben zeer tevreden. Zeker weten. Ja. Erg blij dat het eh, nu opgelost is. Ik vind het alleen heel erg jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Fijn hè om zo naar de zee te kijken. Eerlijk, Elk, Elke dag. En elke dag gaan we altijd even naar het strand om te kijken of het water er nog ligt. Waar is het vandaan hè? Belachelijk. Ze zijn niet goed bij een koekoek. Het is toch een prachtig uitzicht over zee kijken. En nu vooral omdat er een beetje wind staat, en dan die, en dan die, uh, die koppen van die golven. Ja. Die we geniet daar ook van hoor, elke dag, nu weer. Zo is dat, Sjors. Uh, ja, leuk, uh, leuk interview uh, dit uh, over. Geweldig, geweldig, Geweldig, George. Goed gedaan. <laughs> en het uh, verhaal zullen we ook nog even langskomen in het uh, interview van onze collega's en haar nieuws. En gelukkig, we kunnen weer uh, normaal ademhalen hier in Zandvoort. Het beeld staat weer goed. En dan kijkt weer op zee, de garnalenvisser. En zo hoort het ook. Wij gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En dan dus zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo. en Laat je alleen met deze van uh, Steve Millerband. I can't.